Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Prinses Amalia wordt geen lid van het Amsterdamse koor na de hoeren-speech. Na de zomer gaat Amalia studeren en wonen in Amsterdam. En eerder liet ze weten dat ze sowieso bij het koor zou willen... met een jaarclub, alles erop en eraan. Toch ziet ze daar nu vanaf. Het Amsterdamse koor kwam laatst in het nieuws door seksistische uitspraken. Mannelijke lelen riep er op een lustrumfeest dat vrouwen hoeren- en spermaemmers zijn... De Rijksvoorlichtingdienst bevestigt dat Amalia geen lid wil worden en houdt het daar ook bij. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft aangifte gedaan van de gier die in een brandput is gegooid bij Urenterp in Friesland... Dit weekend wilde de brandweer water uit de put halen... om een brand langs de weg te blussen... en ontdekte toen dat er allemaal zooi in lag. Vitens zegt dat ze zoiets nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dit nemen wij hoog op, eh, zeker in tijden... Hè, waarin drinkwater eh, cruciaal is hè, voor onze gezondheid. We moeten blijven drinken bij, eh, bij warmere temperaturen... Eh, en ook voor onze hygiëne. willen We natuurlijk als drinkwaterbedrijf niet... dat burgers of bedrijven drinkwater wordt onthouden. De put is inmiddels schoongemaakt... En de politie is op zoek naar mensen die gezien hebben dat de gier in de put werd gestort. Op de kermis in Venrij zijn mensen gewond geraakt... doordat de zweefmolen te dicht bij een boom stond. De zweefmolen ging 40 meter de lucht in... en sommige stoeltjes knalden tegen de takken van een boom aan. Acht bezoekers raakten lichtgewond en één daarvan moest naar het ziekenhuis. En de baas van de Thalys zegt sorry tegen alle reizigers. De trein naar Parijs kwam de afgelopen maanden niet best uit de verf. Ze zaten reizigers door problemen met de trein geregeld uren en uren vast. Zonder erco. Ook deze reiziger had daar last van. We mogen niet naar buiten. We moeten hier blijven zitten. En uh, we zitten echt in de middle of nowhere. Dus we zitten ook niet aan een station. Dus we kunnen niet naar buiten. Er is geen erco. De Thalys gaat om dit te voorkomen. Minder treinritten plannen op een dag. En ook willen ze vaker checken of de treinen technisch nog oké. Okay zijn. De reizigers die het hardst getroffen zijn door de problemen hebben volgens Dalies een schadevergoeding gekregen. En dan nog het weer warm en zonnig. Helder, zonnig en warm vanavond. Het koelt af vannacht tot een graad of 15. Morgen tropisch, dan maximaal 32 graden. ZFM, verkeersabdate, verkeersabdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar middenmeer in beide richtingen dicht bij middenmeer vanwege een technische storing bij de brug daar. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een Zandvoort, zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met. met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 We hadden al een hele tijd niet meer gedraaid. Lekker om hem weer eens terug te horen op de Zandvoorts Radio. Je de barts uit de jaren 80 met The Rhythm of the Night. En daarmee zijn we inderdaad toegekomen aan het derde uur alweer van Zandvoort op zondag. Lekker 20 graden, zonnig in Zandvoort. En wij zitten aan de Tolweg met... de. Nog een uur uh, radio en wat gaan we in dat, dat uur allemaal doen, albert nou ja, De vaste luisteraars en kijkers niet te vergeten uh, weten hoe uh, de programmering het laatste uur uit gaat zien. Uiteraard over een tweetal platen hebben we tijd voor Pit Report. Uh, ze zijn allemaal met vakantie. Maar de stoeltjesdans is al in volle gang voor het komende seizoen. En daarover meer tijdens Pit Report. Uh, uiteraard uh, daarna hebben we tijd uh, voor de voetbal-eredivisie. Want uh, dan zijn de wedstrijden voor vandaag op 1 na uh, verspeeld. En uh, daar natuurlijk de uitslagen van. Half vijf hebben we het dier van de week. U bent gewend om vaak honden in de, in de uitzending te hebben. Maar ja, die, gisteren hadden we er dan nog één, Woezel. Maar Woezel is ook al gereserveerd. Dus we hebben momenteel alleen maar gereserveerde en geplaatste honden in het dierenhuis. Maar het komt goed uit, want we hebben nou, het is morgen, zoals gezegd, Wereldpoezendag. En we hebben, in het dierenhuis zijn er weer een, zijn een aantal kittens geboren of binnengebracht... En uh, die zoeken natuurlijk ook allemaal een thuis. Dus we hebben het uh, nu een verzamelnaam. We hebben een aantal kittens in de aanbieding. Tijdens het dier van de week om half vijf. En het gedicht van de dag. Nou, uh, we hebben uh, witte rook. Hè. We, hebben, we zijn eruit. Uh, na alle vrolijke uh, zomerse uh, uh, gedichten. Wordt het weer eens tijd voor een in en in triest gedicht. Met de pakkende titel Het is voorbij. En dat heeft natuurlijk ook betrekking op... Uh, op de zomerliefdes, hè, want die duren dan de zomer lang... en dan zijn ze weer voorbij. In ieder geval, het is voorbij, het gedicht van de dag... Uh, uh, om kwart voor vijf. Verder natuurlijk nog heerlijke muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Nou, je hebt het over zomerliefdes, Albert uh, Jan. Dan hebben we ook nog een uh, zomerse plaat met uh, ook een beetje zomerliefdes. Amor de mis amores...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 Deze van je mond, jij mevrouw, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, que liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn que Een una mujer mijn leven. suerte, se haar niet meer zien. Ik wilde haar niet meer zien. Ik wilde haar niet meer zien. Ik wilde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 Mis amores 30 millas, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, donde ¿no conseguirás que no te nombre nunca más. Ah. Mis amores, si dejaste de quererme, no al cuidado que la gente no se enterará. Llegado con decir que una mujer cambió mi fuerte. De mi kan die ze van me suflijden. <risas> Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo conformarme sin poder concentrar, ya que Zonnige klanken van uh, Paco uit uh, de jaren 80 en Amor, de Mist, Amores. We gaan nog één plaatje draaien en dan uh, krijg je de Pit Report. Want uh, ja, Jan zei het al ondanks dat ze nu een samenstop uh, hebben. En uh, Max lekker dobbert in een zwembad uh, onder meer. Is er toch wel het een en ander te melden. Gaat het met name over de stoelendans in de Formule 1. Doen we naar deze van Split Dance, Message to my girl. Ja, het is uh, bijna een uh, love song. Hè? Deze uh, mooie single van uh, Split Dance en Message to my girl. ZFM, Race Radio, pit Report, pit Report. Ja, kwart over vier geweest. En dat op de zondagmiddag. Dat betekent dat we gaan uh, pit reporten. Ja, de stoelendans uh, is alweer losgebarsten voor het volgende seizoen. Geen nieuws over Max, want die is op vakantie. Die zit lekker in de zwembad. Heb ik weer ergens een foto gezien. Ja, en, mooi en dobber hè. Een duimpje omhoog.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 Zijn beste uitslag is de vijfde plaats in de grote prijs van Groot-Brittannië. En vorig jaar haalde Alonso bij de Grand Prix van Qatar het podium met een derde plaats. Alexander Albon rijdt ook komende jaren in de Formule 1 voor Williams. De Britse renstal maakte bekend dat het contract van de 26-jarige Thay... geboren en opgegroeid in Engeland met meerdere jaren is verlengd. Albon is bezig aan zijn eerste seizoen bij Williams... Hij reed twee keer in de punten in Australië en Miami. Met drie punten staat hij op de negentiende plaats in het WK-klassement. Zijn Canadese teamgenoot Nicolas Latifi is de enige, als enige nog puntloos. De toekomst van Latifi in de Formule 1 is onzeker. Onder andere de Nederlandse coureur Nick de Vries zou in beeld zijn uh, om hem op te volgen. Albon bevestigde zijn contractverlenging via Twitter. Dat deed hij met een kringslag naar de verwarring... die een dag eerder ontstond rond het team van Alpine. De rentstal maakte bekend dat Oscar Piastri volgend jaar voor Alpine rijdt... als opvolger van Fernando Alonso. Maar de 21-jarige Australiër wie sprak dat vervolgens zelfstellig via Twitter. Wordt vervolgd. Dan gaan we naar de Nescar. Vanavond om 10 uur weer live. Rines Vique. En Rienus Vike van Kalmthout blijft bij Ed Carpenter Racing... als onderdeel van een meerjarige overeenkomst... zal de 21-jarige Nederlander ook gedurende het Indycar-seizoen 2023... racen in zijn Chevrolet. Vike, die sinds zijn debuut in de hoogst Amerikaanse open-wheel-race-klasse... voor Ed Carpenter Racing rijdt... is momenteel bezig aan zijn derde seizoen in de NTT Indycar-series. Tot dusver wist de geboren hoofddorper veel indruk te maken... Zo won hij het Rookie year of the Year-klassement in zijn debuutjaar 2020... en scoorde hij tijdens de GMR Grand Prix in 2021 zijn eerste IndyCar-overwinning. Reeds viermaal mocht Van Kanthout de gang naar het erepodium maken. Twee keer greep hij de pole position. Tevens bleek de Nederlander in elk van zijn drie deelnames... aan de prestigieuze Indianapolis 500 tijdens de kwalificatie. De snelste Chevrolet coureur. tot twee maal toe... bereikte hij de voorstart van de, het legendarische evenement. Zoals gezegd, vanavond op, uh, om tien uur... wederom live in die car met VK. Uh, even een blik op de stand van de WK... Uh, Max Verstappen leidt ruim, ruim, ruim met 258 punten, gevolgd door Ferrari-coureur Charles Leclerc met 178. En op een derde plaats de teammaat van Max Verstappen met 173 en via George Russell met 158. Lewis Hamilton klom tot naar de zesde plek met 146 punten. En zoals gezegd, Fernando Alonso heeft 41 en staat daarmee op een tiende plek. Uh, het is vakantie, en wanneer gaan we weer? We gaan op 26 augustus weer rijden, en wel in België... op het prachtige circuit Franco-Jean. No. Now I'm out dancing with strangers You could be casually dating Damn, it's all changing so fast I still love it, I see Yeah, that's just a me now De grote hits van dit moment uh, vergeten we zeker niet voor je te draaien. Nee, ditmaal was het uh, Bam Bam inderdaad. Uh, de single van uh, Camilla Cabello en uh, Ed Sheeran. We gaan nog even kijken naar uh, de Eredivisie. De wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. Zijn die inmiddels ten einde ook dat seintje hebben gekregen Albert-Jan. Uh, ja, jij uh, hebt een uh, overzicht van, uh, van de eerste wedstrijd. Want er is behoorlijk gescoord. Ja, dank u. Hier was ik alweer. Ja. Goed. Uh, ja, nee. Uh, bedoel, uh, je ziet ook wel aan de uitslagen... Uh, welke teams zich uh, goed hebben, uh, goed hebben uh, versterkt. Uh, in ieder geval... Uh, Vitesse, uh, Feyenoord om half drie uh, begonnen. Eindstand 2-5. Twee... 2-5? Ja, duidelijk, duidelijk uitslag. Zeker. Uh, de andere wedstrijd van half drie is uh, NEC tegen FC Twente. Daar is uh, gescoord uh, door uh, FC Twente. Het uh, staat uh, 0 tegen 1. En uh, we nemen ook aan dat dat uh, de eindstand is straks om kwart voor vijf nog een wedstrijd, Albert-Jan. Jazeker. En uh, dan is er één uh, iemand in ieder geval niet in, in Zandvoort. En die heet uh, achternaam Brouwer. En uh, van de voornaam uh, Ron. Want om uh, kwart voor vijf speelt AZ thuis tegen Go Ahead Eagles. Nou, dan heb ik eigenlijk nog een kleine uh, aanvulling op jouw uh, reports. Verleden jaar hadden we Davina Michel die het uh, volkslied uh, zong uh, van, uh, hier, uh, van de Dutch GP. Hè, tijdens ja. de Dutch GP. En dit jaar wordt het uh, Emma Heesters die uh, dat uh, mag uh, gaan zingen. En dat is uh, afgelopen vrijdag bekend gemaakt uh, door het uh, showprogramma RTL Boulevard. Was ik aan het kijken? Ik denk, hé... Hey. Hey. Dat is uh, goed nieuws om even te melden. Dus uh, Emma Heesters gaat het uh, volkslied uh, dit jaar zingen tijdens de Dutch GP. En waar kennen we Emma Heesters nou van? Nou, ze deden in 2019 uh, mee te samen met uh, Rolf Sanchez en uh, aan uh, de beste zangers. Daar hebben ze ze weer. Ja, met... de, de beste zangers met uh, Paoli. Even kijken hoe heet dat singeltje nou? Uh, Paoli Oh die kan dat? Ja ja, nee, helemaal <laughs> goed. Heel <helemaal laughs> goed. Weet uh, uh, je, we gaan hem gewoon draaien. Emma Heister in eh uh, Rol Sanchez. En maar dus uh, die het uh, volle sleet gaat zingen tijdens de Dutch GP. Avis es tomo pa de desahogarme. Te lo confieso antes de que se amoida decir que te perdí nunca entendí por qué.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 ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder een eens aan mij bezeker. Het maakt om niet op als jij er niet meer bent. Abuelito mano contra el de tequila, pa que se dilate la pupila. Yo quiero verte bien viento y el cuerpo. Esta noche quede enterrado muerto. Ik weet dat ik er niet alles voor je kon zijn, maar zetje zonder jou ga ik dood van de pijn. When I saw you on the first so time oh, so yeah. so the first time no I saw the first time I saw the first time I saw I saw the first time I saw the first time I saw the first I saw the first time I the I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 Luna no te vuelva ver. Ja, het is niet zo moeilijk voor Ollicidad. Dat is uh, de juiste titel van uh, de platen. Jorge Rol, so Shows is en Emma uh, Aces die dus zijn, die Emma Racers het uh, song of het uh, volkslied uh, gaat zingen, dan gaan ze door mij zingen. Het Volkslied gaat zingen tijdens de Dutch GP. ...de allergrootste van de police. en message in de bottle. Nou, wij hebben ook een message voor je. Want uh, er is geen hond te beginnen daar in het, <laughs> het, het, het dierasiel... Uh, ...aan de Keeselstraat nummer, uh, nummer 5. Maar gelukkig wel uh, poesen en katten, uh, Albert-Jan. Ja, uh, klimmen, klauteren, spelen, eten en slapen. Het leven van deze kittens is toch fantastisch. Wat is er nu mooier dan voor één of twee van deze kittens te mogen en kunnen zorgen? Ons asiel regelt daarnaast ook nog eens alles... zodat wij dan kant-en-klaar kunnen verhuizen. Ze worden namelijk, zo worden ze gechipt, gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid... tijdens een uh, volgend schema. En zelfs nog gecastreerd of gesteriliseerd. De adoptiekosten wegen niet op tegen de kosten die het asiel voor, voor deze kittens maakt. Dit doen ze dan ook met alle liefde en, ze, ze, en de kittens groeien dan ook zo goed mogelijk gesocialiseerd op. Zo zitten veel van uh, deze kittens in pleeggezinnen met andere dieren en kinderen. Als u binnenkort op vakantie gaat is dit helemaal geen probleem. Vooraf kunt u even kennis maken en met praten met de vrijwilligers van het dierthuis Kennemerland en wellicht een reservering plaatsen. Dus heeft u interesse in één of twee van deze kittens... stuur dan een uitgebreide e-mail met uw situatie... zoals andere dieren, kinderen en of ze naar buiten kunnen. Daarnaast graag uh, uh, of u nog op vakantie gaat... en of wanneer u ze zou kunnen adopteren... en graag ook een bereikbaar telefoonnummer vermelden. U mag aangeven of u een poes of een kater zoekt... en uh, de vrijwilligers van het dierenthuis Kennemerland zullen hieruit een juiste match maken met één van deze kittens... Uh, en waar verblijven deze kittens? Deze kittens, zoals gezegd, verblijven in het Dierenthuis Kennemerland Keesomstraat 5 in Zandvoort. telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Mag ook even naar de website wwwdierenthuis want ook deze kittens uh, verdienen een thuis. En morgen is het een, uh, de dag van de kat. Dus uh, ga je inderdaad uh, even een kijkje nemen in het uh, Kennen Dieren Thuis. Aan de Keesomstraat uh, hier uh, in Zandvoorts. Voor uh, niet alleen uh, de kittens die zitten te wachten op een nieuw thuis, maar Ook nog uh, heel veel andere dieren. Je bent altijd van harte welkom. Is wel even aanmelden via de website. Dan weet ze ook dat je gaat komen. En houden ze er rekening mee in dergelijke. Dus... Uh, alles komt goed, je kan het allemaal vinden. De informatie via internet op de website van het Kennen Dierenhuis hier aan de Keesomstraat nummer 5. heeft weer een mooi gedicht bij de lokale radio. Het is voorbij. Maar hier is nog even een lekker plaatje. Hier is Van McCoy en de Hassel. Ja, zo konden we ons even geestelijk voorbereiden op een uh, toch wel heftig gedicht. wat eraan gaat komen. Je gaat het gedicht uh, horen bij uh, de lokale omroep. We hebben vandaag gekozen voor een. Uh, ja, een voor... ellendig gedicht. Ja, nou ja, noem het maar zo. Het is voorbij. Ik dacht dat je. Het is nu toch echt voorbij. Ik kon het eigenlijk niet geloven. Het was een grote klap voor mij. Maar na een maand pas zag jij in dat je me miste, je zocht me op. Ik wil niet, want dit wordt wederom een flop. Het is voorbij, het hoeft niet meer. Ik weet het is tegen jouw regels, maar het doet me evenzeer. Ik zag, ik gaf je alles wat je vroeg, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Jij dacht, hij kan toch niet alleen zijn, maar dan zat ik lekker in de kroeg. Het is voorbij, laat mij maar gaan. Ga naar je vrienden, want die zagen mij nooit staan. Ik hoef niet eens te denken wat ik zeker weer ga doen. Ik wil weer leven. Terug in de tijd. Ja, net als toen. Nee, blijf maar weg, het is gedaan. Ach, probeer maar weer te wennen aan de geraniums voor je raam. Mijn keuze die staat vast. Ik wil van jou echt nooit meer last. Het is voorbij. Het is voorbij, finaal voorbij. Even dacht ik nog, je bent nu echt van mij. Het was een hele grote fout, want ik liet jou te vrij. Maar ach, wat maak ik me nu nog druk. Gelukkig, het is nu stuk. Het is voorbij, nu echt voorbij. Het is voorbij, het hoeft niet meer. Ik weet, het is tegen je regels, maar het doet maar evenzeer. Ik gaf je alles. Was je vroeger, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Je dacht, hij kan toch niet alleen zijn. Maar ik zat toen lekker in de kroeg. Het is voorbij. Laat mij maar gaan. Ga naar je vrienden, want die zagen mij toch nooit staan. Ik hoef niet eens te denken wat ik zeker weer ga doen. Want het is voorbij. Finaal voorbij. Wat is voorbij. Kon het eigenlijk niet gelovend, was een grote klap voor mij. Maar na een maand pas zag jij je in. En miste, je zocht me op Ik wil niet meer Want dit wordt wederom een vloog Het is voorbij, het hoeft niet meer Ik weet het is tegen jouw regels, maar het doet me even zeer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 Maar weer te wennen aan die klanten voor je raam Mijn keuze die staat vast Ik heb van jou echt nooit meer last Het is voorbij Het is voorbij Het is voorbij Even dacht ik nog Je bent nu echt voor mij Het was een hele grote fout Want ik liet jou te vrij Maar ach wat maak ik me nog druk Gelukkig is het nu al stuk. Het is voorbij. Het is nu echt voor jou voorbij. Het is voorbij. Het hoeft niet meer. Ik weet het is tegen je regels. Maar het doet maar even zeer. Ik gaf je alles wat je vroeg. Maar blijkbaar was dat niet genoeg. Jij dacht hij kan toch niet alleen zijn. Maar dan zat ik in de kroeg. Het is voorbij. Laat wij maar gaan. Ga naar je vrienden en waar. Mijn staan. Ik hoef niet eens te denken wat ik zeker weer ga doen. Het is voorbij, het is voorbij, het is voorbij. Het is voorbij. Zeker weer ga doen, het is voorbij. Ja, we kennen deze Jeffrey Kuipers natuurlijk wel van TV, hè? Van het programma Hollands Nieuwe van uh, SBS. En ook toen uh, deed hij volgens mij uh, deze cover van de oude single van uh, André Hazes. En het is voorbij. Nee hoor, nog elf minuten te gaan, dus uh, dat valt best wel mee. Nog elf minuten, Zandvoort op zondag met ook wat uh, zonnige klanken nog. 20 graden op dit moment in Salvoort. En dan Vicento. De Sandportse Radio en Vicento. Ja, de hele week volgen wij, uiteraard, omdat het gewoon uh, onwijs zo leuk is, dat uh, Scootje uh, Journaal. Op uh, omroep uh, Max. Het is, uh, wordt een paar keer per dag uh, herhaald. In uh, de originele uitzending, zo rond half zes uh, volgens mij, vijf uur, half zes. We hebben ja. het uh, Max-journaal, uh, Scootje Journaal. Uh, Bette Haandrikman die uh, presenteert dat uh, en dan uh, gaan ze het al weer over de scoetjesielen hebben. Waar uh, wij het net ook in de reportage van uh, NH-nieuws uh, over hadden, uh, Albert-Jan. Ja. En uh, ja, onder meer uh, dan denk ik van ja, wat ken ik er eigenlijk van? En dan hoor ik op een gegeven moment de term van uh, Wout's End. Ja. En dan denk ik, hé, hey, dat ken ik weer van het uh, Festival uh, uit Zandvoort. Want uh, Woutseend uh, die uh, treedt hier ook altijd uh, op met uh, de Chantikoren. Ja, maar, maar wat is Woutzind? Uh, is dat een plaats? Dat is een plaats okay. in Friesland. Ja. Heel goed. En we gaan uh, de, de, de, de, de, de officiële Fries, uh, Frieske uh, wedstrijd. Dat is de eredivisie om het zo maar eens te zeggen. En die zeilen over twee weken uh, op de diverse uh, meren in, ach, in, uh, in Friesland. En dat begon allemaal op zaterdag 30, 30 juli in grauw. Grauw voor de Nederlanders. En uh, dan wordt dus bijna elke dag wordt er uh, gezeild. En die wedstrijden beginnen om twee uur. Die zijn live te volgen op uh, YouTube van de, de, de omroep Friesland. Het is wel in het Fries, maar dat is best wel eens leuk om dat uh, te volgen. En dan zie je dus het live uh, verslag van die wedstrijd van die dag. Vandaag is een rustdag. En uh, ze varen dan uh, op, die, eh, op die meren in Friesland bepaalde banen. Dus voor de wind. Dus dat met de zeilen links en rechts... En euh, aan de wind, dan staan ze dus beide aan dezelfde kant. En dan hebben ze een kruisrak en dan moet je dus als het ware tegen de wind in. Van links naar rechts, naar links naar rechts. Maar dan moet je naar een van de twee boeien varen. En dan kan je kiezen of je links afgaat of rechts afgaat. En dat is best wel spannend. Het zijn ook al uh, de nodige aanvaringen geweest. Uh, een hoogtepunt, ja het dieptepunt was eigenlijk het scootje van uh, Enkhuizen uh, van uh, afgelopen week. Uh, die, uh, die maakte een valse start. En uh, dat had hij niet gezien. Dus die, uh, die heeft die hele uh, baan gevaren en ging als eerste over de finish. Maar het finish schot, want zo gaat dat dan... Dat viel niet, dus daar waren ze erg verbaasd over waarom dat niet viel. Maar het bleek dat ze, dus niet aan de. de reglementair, na een valse start, moet je weer terug naar de startlijn. en dan, op, achter, en dan achteraan aansluiten. Maar is er niemand dan die uh, dat even ja. tegen ze zegt of zo? Communicatie? Ja, nee, of, uh... ik begrijp het. Nee, ze houden dan een bord omhoog met het nummer van het, van het schip. en uh, van de boot. En uh, dan moet je daar maar naar kijken. en dan zie je wel of je wel of geen valse start hebt gemaakt. Hmm. Maar zij hebben dat, dat bord niet gezien. Gaat daar nog echt ouderwets? Uh, morgen gaan we weer van start. En dan gaan we naar Woudsend. Om 8 augustus. De wedstrijd begint om 2 uur. Dinsdag wordt er niet gevaren. Woensdag zitten ze in Lemmer. En dan donderdag uh, ook in Lemmer. En het wordt allemaal afgesloten in Sneek. Op vrijdag 12 augustus. Alle wedstrijden beginnen om 2 uur. Een blik naar het algemeen klassement. Het scootsje van Lemmer, dat staat momenteel op de eerste plek... met het minst aantal foutpunten. Op de tweede plek vinden we grauw terug, grauw. En dan hebben we op de derde plaats Snits, dat is Snake. En vier Heerenveen, vijf Langweer, zes Enerwalt. En Wie zei je? <laughs> Enerwalt. E e oh ja, ja, ja. ja. Op 7 Leeuwarden, 8 Drachten, 9 Akrum. Op 10 Huzum en op 11 Jauren En op 12 plek Drachten, 13 Stavoren, 14 Woudsend. Het is een prachtig gezicht, die boten op het water met echt die Hollandse luchten daarboven. En ja, windkracht 3, 4, dan begint het er een beetje op te lijken. Vorige week zaten ze op, op het IJsselmeer. En helaas met windkracht 3, 4, dat is net iets te weinig om het spectaculair te maken. Maar goed, maandag gaan ze weer verder. Uh, om twee uur live te volgen via YouTube-omroep Vrieslaan. Oké, okay, dankjewel. Dat was het koetsje uh, zielen. En wij gaan ook weer naar dan. Ja, <laughs> het is, uh, <laughs> <laughs> het is tijd voor. Uh, Wat zit er weer op? Ja. ja, het is weer voorbij. Ja, toch? Ja. En, uh, ja, we, ondertussen zijn we nog even aan het kijken naar de beelden trouwens, uh, van uh, de boulevard. Uh, in het strand, die beelden kan je trouwens live zien op de CFM-app. Dus download even de app, dan kan je ook naar de livestream beelden kijken. Keurig verzorgd door strandweer.nu En wij gaan nu echt naar huis toe en dan zometeen nemen de collega's en de muziek het weer van ons over na vijf uur. Volgende week, Zandvoort op zaterdag, ben jij er niet geloof ik? Nee, ben ik er niet. En dan uh, doe ik het samen met uh, Benno. En uh, volgende week zondag uh, hebben we een, een take-off. Ja, no non-stop. Non-stop, ja. En uh, nou ja, ik wens je nog een hele fijne zondagavond. En uh, bedankt voor het luisteren. Ik zeg, tot Star volgende week. Dag. Doei, really doei. things just make you swear and curse. When you're chewing on Scramble, Give a whistle.